Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanaf vandaag geldt een meldingsplicht voor apenpokken. Dat betekent dat artsen en GGD-medewerkers die patiënten met die aandoening zien... dat moeten melden bij het RIVM. Met de meldplicht kunnen nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk worden opgespoord en geïsoleerd... schrijft minister Kuipers aan de Tweede Kamer. Afgelopen week is het virus in diverse Europese landen vastgesteld. In Nederland zijn ook enkele gevallen ontdekt. Zo'n grote verspreiding is voor het apenpokkenvirus ongewoon. Het virus komt vooral voor in West- en Midden-Afrika. Turkse president Erdogan hij heeft gebeld met president Niinistö van Finland en premier Andersson van Zweden. Het gesprek ging over een mogelijke NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland. Turkije heeft daartegen sterke bezwaren. Erdogan zei tegen de Zweedse premier dat hij wil dat het land ophoudt met het steunen van terroristische organisaties. Andersson schreef op Twitter dat ze het gesprek met Erdogan heeft gewaardeerd. President Nieniste sprak van een open en direct gesprek. Ook zei hij dat de landen in gesprek zullen blijven. In Australië heeft oppositiepartij Labour de parlementsverkiezingen gewonnen. Labour-leider Albanese mag een nieuwe regering vormen... maar voor een meerderheid in het parlement moet Labour waarschijnlijk samenwerken met andere partijen. Een belangrijk thema van de verkiezingen was de klimaatverandering waar veel Australiërs de gevolgen van ondervinden door bosbranden, droogte en overstromingen. De politie Gelderland heeft een automobilist aangehouden na een achtervolging over de A1 en A50, waarbij snelheden boven de 200 km per uur werden bereikt. De achtervolging begon bij Apeldoorn, waar de bestuurder een stopteken van de politie negeerde. Met de afrit Schaarsbergen bij Arnhem raakte de auto van de weg en vloog in brand. De bestuurder is aangehouden. Weer vanavond en vannacht opklaringen en weinig wind met kans op mist. Minima van 5 tot 9 graden. Morgen volop zon, weinig wind en 20 tot 24 graden. Maandag flink wat neerslag en vanaf dinsdag licht wisselvallig weer met maximaal rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A7 heerenveen Hoorn bij Den Hoever 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A10 Watergaasmeer de nieuwe Meer bij de Koentunnel dat 2 kilometer file. En tot zover zo de verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. Welkom to Nightwalk's main stage.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 I'm looking for the party people who love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 Met Melva. Onderweg zometeen Dexter Troy. Ook Joe uh, Pasillo komt eraan, maar eerst die Jay Vegas met zijn laatste hit: The Waters.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 No you're a to get it No you're about gonna get it No you're not to get it Ik ben uh, Moetj met uh, Melva en daarvoor horen we Roog met My Loving. Zie je, we hebben zand voor zaterdagavond. Stapavond, maar ik zou zeggen: blijf lekker tot 12 uur luisteren. Want dan wordt het ook pas gezelliger in de club. Zet. We je het gehoord hebt, maar de Senegalse zanger Nadoer... die komt op 19 oktober naar Amsterdam voor een concert uh, in het concertgebouw. Ook is hij spreker op een uh, conferentie van het Amsterdamse Dancing Festival ADE. N'Dour is een van de succesvolste artiesten uit Afrika. De Grammy Award winnaar is pleitbezorger uh, van het genre m Een swingend muziekstijl uit uh, West-Afrika. Een combinatie van Senegalse zang, percussie met jazz, soul, funk en pop. Nou, we kennen hem allemaal natuurlijk. Grote hit gehad: uh, Seven Seconds. Dat was voor uh, ja, het WK Voetbal 1998, maakte die. En uh, heb onder andere samengewerkt met Peter Gabriel en Nana Cherry. En Nana Cherry maakte die hit dus 7 Seconds. En uh, die was niet de hit voor de voetbal trouwens. Maar hij schreef ook de officiële uh, officiële mm, Voor het WK Voetbal 98. Ik, uh, <laughs> ik lees altijd vooraf. En uh, terwijl ik aan het lezen ben, lees ik al uh, vooraf uh, ook. Uh, dat moet ik niet doen. Want dan uh, begrijp je er waarschijnlijk helemaal niks van, hè? Zaterdagavond, bier, uh, dat vloeit rijkelijk. Dus... Uh, Hey, jongens, doe nog maar een biertje. Chesto, die is afgelopen maandag de grote winnaar van de Buma Awards geworden. De DJ viel in de prijs in zowel de categorie Buma Award Nationaal... en Buma Award Internationaal. Voor de meest gedraaide en best verkochte nummers binnen en buiten de Nederlandse grenzen. En Annie die vrienden werd postuum geëerd met de Lennart Nijgprijs. De juryprijs voor de beste tekstdichter. En er is een dure even tijd voor de muziek. Vandaag zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Het zaterdagavond, de Nightwalkers We zijn bij je tot aan middernacht. Met onderweg zometeen nog een plaatje van tekst. Maar eerst hier Jay Vegas met The Word. Ik zei het net al, maar nu komt hij er echt aan. Yes.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 Troy met Sweet en ook uh, de playlist. Ik liep er uh, dus straks al een beetje voor op de playlist, maar uh, uh, nu zijn ze dan eindelijk gedraaid. hem ook voor zaterdagavond, uh, Stapavond. En uh, dan gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaan. We zijn op deze zaterdag 21 mei 2022. En als eerste, feestje in de Escape in Amsterdam. Dat is Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website... Uh, Escape.nl met natuurlijk onze eigen zaak dus Raimundo. Hij heeft de line-up in handen. Dat doet hij voor de vrijdag en ook voor de zaterdag. En vanavond heeft hij meegenomen met Miss Sugarware. Hijzelf, Raymond natuurlijk. En Brian Dalton. En de MC's, MC is MC Janto. Dat vanavond dus in de Escape in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash. En als we even doorlopen. Ja, ik heb vandaag geen flyer gehad, dus ik moet even kijken. Ik, eh, ik, eh, ik weet niet wie er komen, maar eh, het is uh, uh, feest in de Club R natuurlijk. hip en RB iedere zaterdag. Dus in Club R vanavond. En dat uh, begint om 10 uur. En dat duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En nog een werkelijk is Encore. In de Melkweg in Amsterdam. Begint de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. En ook daar hip-hop en RB. En voor meer informatie, Encore Amsterdam aan elkaar geschreven.nl of uh, melkweg.nl. En de line-up is uh, Azak MK, Jawin, Lee Mills, Prime en SP. En het is hosted bij uh, Flavio. Dat is vanavond in de Melkweg het wekelijk Encore. En vandaag uh, was ik uh, bijna de hele dag. Vanaf 1 uur was ik in uh, bovenkarspullen. En dan zou je denken: wat moet je daar in boven? Karspel, dat zit boven Hoorn. En dan ga je een beetje omhoog en dan naar rechts. En dan kom je bij het IJsselmeer daar ongeveer. En dan zit het festivalterrein boven Karspel. En uh, daar hadden we vandaag uh, nog steeds trouwens. Uh, het Cube Outdoor Festival. Nu tot middernacht. Uh, en uh, ja, leuk feestje. Voor de informatie kun je eventjes uh, cubeexperience.nl kijken. Eerst uh, gisteravond uh, hadden we een buurtfeestje. Was ook leuk met allemaal Nederlandse artiesten. En vandaag dan uh, uh, de, het festival zelf. En onder andere, wie heb ik allemaal gezien vandaag? Uh, Ronnie Flex, de Sluwe Vos, Broederliefde. Dus de Party Squad, Chips. Benny Rodriguez, Outsiders, The Dark Raver en Team Rush Hour. Uh, Renate S. en Brian Del Sol. En uh, ja, mijn vrienden, oude jongens, Krentenbrood. Ja, <laughs> vrienden, we zijn dezelfde leeftijd. Vandaar dat ze ook oude jongens Krentenbrood eten. Uh, leuk feestje. is dus, uh, ja, een beetje van alles wat hè. Hip-hop, R&B, club, Dus uh, ja, ik moet zeggen, ik heb me er eigenlijk verwaakt. Ik had een beetje moeite om weg te komen. Want ja, het is heel gezellig. Maar ja, hij moet op tijd in de studio zijn. Want hij moet er natuurlijk een radioshowtje maken. En, en we hebben het niet gehaald hoor trouwens. We zijn onderweg gestopt en we hebben een streamverbinding gemaakt met de studio. En uiteindelijk zitten we niet in de studio zelf, maar in een, een, een, een, een reservestudio om het maar zo te noemen. Nog een feestje vandaag was, of is, Limited. Het begint op 10 uur tot 5 uur in de ochtend en dan denk je van, ja leuk, Limited, maar waar is dat? Nou, dat is in het Achterton. Dat zit op de Nieuwe Zijds Kolk in Amsterdam natuurlijk. En dat is House en Techdown. En voor meer informatie, limitfestival.com of achternaton.nl met onder andere Roog B2B, Eric E, Kim Chaos, Brasco, Sebastian Hoop en Ronaldo uh, is daar de resident DJ. Vanavond dus uh, Limited in Agneton in Amsterdam. En tot zover ook de party op Door met muziek, want daarvoor zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Begin van je stapavond zaterdagavond, 21 mei. Dit is uh, Lizzie Curly's en Mick Freak met Mr. Funk.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 Love. voor Love. Team Ham Zamplet. Zaterdagavond. Is het weer tijd voor de Nightwalk Walk the Heart, Welke plaatsen erg populair in de clubs, op de festivals, op de streams, op de radio. Deze week op 1. Nee, niet op 1. We gaan eerst beginnen met 10. En 1, die krijg je aan het eind van de lijst. Ja, jongens, meer hier. Dat is nodig. Op 10 deze week. Uh, uh, eats Everything. En Sherman Alonso met Tell You What It Is. Op 9. Stardust met Music Sounds Better With You. Dat is de versie uit uh, 2019. Op 8. Hot Sins 82 met Out the Door. Op 7 Kasim en Tamika Tian met Release. Op 6 Mastano en Blue Chair gaan we misschien nog zo meteen nog even draaien met uh, PWR oftewel Power. Op 5 deze week uh, Elf Sister met uh, Afraid to Feel. Op 4 Earth and Days met de Rhythm. Op 3 Be, uh, Beach Girls. B Be, Beach Girls moet ik zeggen. In de remix van uh, Nick Watchukluli met For the Same Man. <laughs> Twee deze week. B Sorry hoor. Bob Sinclair met uh, I Feel You in de Starbie Extended Remix. En die is gemaakt onder andere door Mark Broem. En deze week nog steeds op één. Jamie Jones en My Paradise. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Die gaan we niet draaien. Ik heb wel andere muziek voor je. Housequake is nieuw. Samen met Boris Smit met Lost and Found. het hier op TMZ Antwoord in de Nightwalk. En tot zover ook uh, dit uur van de Nightwalk. Ja, de uurtje gaat snel voorbij. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. met de beste van de clubs uit Italië. Met DJ Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Voor nu nog even muziek. Misschien nog Makito met Caron Daal. Maar eerst hier Esteban Lopes en Pedro Pons met A Deeper Love. En ik zeg tot zometeen, na de break...